Maar we gaan wel gelijk verder met uh, Maya Kop. Die heeft een gesprek met Dolly Tampierik over de activiteit van Zandvoort Insight. Hi Dolly. Hey, goedemorgen Goedemorgen. Marja. Hallo. Wat hebben jullie bij Zandvoort Insight? Wat we hebben? ja, dat weet je, Eigenlijk weet je dat nooit van tevoren natuurlijk. want ja, we hebben, we hebben, ja, Ik heb wel een glazen bol staan, maar ik kijk er nooit in. Dus daar heb je niks Zo jammer. aan. <laughs> dus wie weet wat er gaat gebeuren. Er zijn natuurlijk uh, een paar dingetjes waarvan ik wel weet uh, dat het gaat komen. En heel toevallig is dat dan vandaag. Uh, want vanmiddag dan uh, verschijnt weer een uh, spiksplinter nieuwe aflevering uh, van onze uh, studioshow. Uh -huh. uh, ja, dat, dat deden we vroeger iedere week. Maar dat is al enorm veel werk. En met alle andere... Uh, werkzaamheden die erbij zijn komen kijken... is dat eigenlijk niet meer haalbaar. Uh, dus we doen het nu één keer per maand. En toevallig komt vandaag dat nieuwe programma online. Dat zal vanmiddag rond een uur of vier zijn. En in dat programma uh, gaat Lucie een kijkje nemen... bij Annie uh, Trouwkoper. En Annie is een uh, bijna tachtigjarige dame... Die onlangs heeft meegedaan bij een SBS-programma. Ze was te zien op televisie ook. Bij het programma De Allesdurvers, ook De Alleskunners. Mm -hmm. Nou, wij, uh, ze is niet, niet, uh, niet als eerste geëindigd. Uh, ook niet bij de eerste tien. Maar uh, het, het, het feit hoe ze het gedaan heeft en dat ze het gedaan heeft, uh, is toch geweldig. En wij waren erg nieuwsgierig naar hoe, hoe ze dat beleefd heeft... en uh, hoe dat er allemaal aan toe is gegaan. Dus daar vertelt Annie alles over. En dan hebben we ook in onze uitzending... een bezoekje gekregen uh, van een goochelaar. gogelaar Celsius. Aha. En uh, Celsius uh, is een, best wel een bijzondere goochelaar. Uh, hij heeft onlangs opgetreden in Zandvoort... Uh, uh, bij de intocht van Sint-Nicolaas. Dat, uh, dat was een... Hij was onderdeel van een, een kleine show die werd aangeboden... door het Wapen van Zandvoort aan de kinderen. Oké. Okay. En uh, wat bleek nou? Die kinderen die vonden het zo geweldig. Sommige kinderen zijn zelfs twee keer of drie keer gekomen om te kijken. Uh, maar uh, die hebben zo genoten... en die, die, die willen zo graag die goochelaar nog een keer zien. Maar ja, de goochelaar is vergeten om zijn nummer achter te laten... Dus uh, we hebben hem uh, maar uitgenodigd omdat die signalen bij ons kwamen. En uh, heeft hij een beetje over zichzelf verteld. En uh, nu heeft hij ook verteld hoe iedereen in Zandvoort en omstreken natuurlijk hem kan bereiken. Uh, voor bijvoorbeeld een kinderfeestje. Maar hij treedt ook op voor scholen en grote gezelschappen. En uh, ja, wat die ze al niet meer zei. En zijn ze, ze goocheltrucjes gaan van een heel simpel iets naar heel grote, ingewikkelde uh, illusies. Oh, wat mooi. De, ja. ja, ja, ja. Dus ja, dat, dat is het eigenlijk een beetje. En, en uh, ja, we gaan een beetje nu meer uh, proberen aan de marketing te werken. Want ja, alles gaat nu weer open. Dus we hopen dat bedrijven ook weer uh, zin hebben om te adverteren bij ons. Ja. Hé, hey, Donnie, ja. weet jij of er een opname is van die explosie van op zee van die bom... Nou, dat is juist het vervelende. Want ik wilde daar gisteren ook wel iets over schrijven. Maar probeer maar aan een, aan een uh, afbeelding daarvan te vinden. Die, recht, ja. die, die rechtevrij is. Dat, dat gaat je gewoon niet lukken. En was, uh, uh, ja, ik had wel wat plaatjes, wat strand. Maar dat vind ik dan zo flauw. Ja, nee, of, maar het gewoon... zou mooi geweest zijn als er iemand aan het wandelen was. En toevallig dat uh, gefilmd had. Ik weet niet. Ik weet ook niet of je. ...toegelaten wordt in de buurt zonder perskaart... ...als zoiets gebeurt. Kijk, de Telegraaf had een prachtige foto daarvan. Oké. Okay. Maar ja... Die mag je natuurlijk als, als stichting of als bedrijf zijn. En niet zomaar gebruiken. Daar moet je voor betalen. Dat ah, is zo jammer. Het ja. kost een boel geld. En, en als je het dan toch gewoon plaatst uh, onder de noemer van ja. je organisatie. Ja, dan kun je een behoorlijke pittige rekening uh, op de mat verwachten. Ja, je. nee, dat is ook niet de bedoeling. Nee. Dus, <laughs> ik dacht misschien liep er iemand langs en toevallig uh, een plaatje nee, geschoten ik, ervan. Ik, nee, ik denk niet dat mensen daar in de buurt konden komen hoor. Oké. Okay. Ah, nee, dan... ja, dat was ook een heel ente in, hè? Ja. Waar die, uh, waar die ontploft is. Maar ja, het is inderdaad... Uh, ja, het was al op midden op de... zee. De... Hè? Het was midden op zee. Nee, nou, wat ik zag, uh, was ja, het echt op de krant, hoor, dat die ontploft is. Nee, ik zag dat, uh, Nee, ja. we hebben vanochtend Walter toevallig aan de lijn gehad, met het meest ja? actuele nieuws. Want die wist precies wat er gebeurd was. Ja, oh ja, die zijn ook midden op zee, volgens mij. Ja, ja 2,5 kilometer uit de kust, geloof ja. ik. Niet op strand strand. moet nou, even nou, dan onze uitzending terugluisteren. De, dan liet de foto van de Telegraaf toch iets heel anders ja. zien. Dat is waarschijnlijk dat ja. ook gewoon een, een, een foto van iets anders geweest. Ja, geweken. een beetje toch. Een beetje toch. Ja, ja. Beetje ja. Toch. de Telegraaf heeft een voorbeeld genomen uit een ander land. Ja. ja. <laughs> maar dit was onverwacht, begreep ik ook van Walter. De gemeente wist is ook dat van dat niet. Zo? Ja. ja. Okay. Ja, Je moet wel luisteren op woensdag, daar hebben we het meeste actuele nieuws. <laughs> ja, ik, maar ik had gisteren was ik met heel veel andere zaken bezig... om ja. eraan zitten te komen. Maar het is vandaag en woensdag. Daar ga ik jullie volgende week weer alles over vertellen. Dat ja, maar, nee. maar, is nu nog even te vroeg. <laughs> nee. Walter had om vijf minuten over tien ons het meest actuele bijgeplaat over die bom. Want dat, dat gonst in Zandvoort, hè? Wanneer? Gisterochtend? Nee, vanochtend, ja. woensdag. Ook vanochtend? Over die boom van okay. gisteren. Ja. ja, ik heb er niks over gehoord namelijk. Heb hey. jij hem gevoeld? Omdat ik het ja. ook kan uh, hey. publiceren. Goedemorgen, standwoord op woensdag altijd bij de actualiteit. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Had je hem zelf gevoeld, Dolly? <laughs> Wat zeg je, uh, Marja? Had je hem zelf gevoeld, die uh, explosie? Ik heb er totaal geen herring in gehad. Ah, Oké. Okay. Echt niet, echt niet. Ja. nee. Maar oh. uh, ja, ik, ik, ik heb in heel veel dingen geen erg hoor. Dus dat is geen graadmeter. <laughs> nou, we spreken je volgende week weer, Dolly. En uh, een fijne dag vandaag. Jullie ook. En nog een fijne uitzending. Oké, okay, doeg toch. <laughs> dag.